7 uur, Joopoot, met het NOS-journaal. In Amsterdam is het Joods Cultureel Kwartier gelanceerd. Dat gebeurde in aanwezigheid van prins Willem-Alexander. Op een gebied van 1 vierkante kilometer... zijn in de oude Joodse wijk van Amsterdam... vier Joodse culturele instellingen gevestigd. Het Joodse Historisch Museum, de Portugese Synagoge... het Kindermuseum en het Monument de Hollandse Schouwburg. Het Joods Cultureel Kwartier werd gelanceerd ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het Joods Historisch Museum. Met zijn ruim 50.000 objecten, documenten en foto's. Door de krachten te bundelen, hopen de vier instellingen dat ze hun collecties en andere activiteiten beter onder de aandacht van het publiek kunnen brengen. VVD-voorzitter Korthals noemt het moedig dat partijgenoot Jos van Rij is opgestapt. Die legde gisteren zijn politieke functies neer nadat onder meer bekend was geworden dat hij vertrouwelijke informatie over een burgemeestersvacature had doorgespeeld aan een partijgenoot. Korthals erkende wel dat de affaires rond Van Rij en de Noord-Hollandse ex-gedeputeerde Hoijmaijers de VVD schade toebrengen. VVD-leider Rutte zei dat het nooit goed is voor een partij om zo in het nieuws te zijn. Maar hij voegde eraan toe dat het recht nu zijn loop moet hebben. Vanmiddag stapte de VVD uit de coalitie van Roermond uit solidariteit met Van Rij. De BBC houdt vanavond definitief op met teletext, dat in Engeland C-Facts heet. Het verdwijnen van teletext heeft te maken met het overstappen van analoge naar digitale televisie. Vanavond wordt ook in de laatste delen van Groot-Brittannië het analoge tv-signaal uitgezet. In Nederland is het dan niet meer mogelijk via pagina 888 Engelse ondertitels te bekijken. BBC Seafax was in 1974 de eerste teletekstdienst ter wereld. De NOS begon enkele jaren later met teletekst en is niet van plan daarmee op te houden. In Nederland is teletekst nog altijd heel populair. Het weer vanavond in het noorden bewolkt met kans op regen. In de rest van het land droog en opklaringen. Morgen bewolkt en opnieuw in het noorden kans op regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS ANB Verkeersinformatie. De files van de avondspits zijn nu opgelost. Op de N15 Maasvlakte richting Rosenburg staat nog wel file... tussen de afrit Brille en Rosenburg 3 kilometer. Voor opruimwerkzaamheden na een ernstig ongeluk... is de weg bij Rosenburg nog altijd helemaal dicht. Onderrijden staan in de file op de N218. Europoort richting Spijkenisse bij Zwarte Waal, 3 kilometer. In mijn vak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 Onze gast was nog vakkenvuller bij de supermarkt Kolderuit, zeg maar de Vlaamse macro... toen hij meedeed aan een comedyfestival op de tv-zender Canvas. En de rest is geschiedenis, want hij is op dit moment een zeer, zeer bekende Vlaming... die klaar staat aan de grens om ons land te veroveren met zijn show Made in Belgium... Hier is Filip Geubels. Uw presentator is Jelly Brouwer. Op jouw uh, site is een, um, uh, zijn allemaal afbeeldingen te zien... onder het kopje stukske eten, stuksken ja. eten. eten. Ja. Net heb je om vijf voor zeven nog even snel iets naar binnen gewerkt. Hier. Wat, wat zal de bijpassende foto zijn? Uh, ik heb geen foto genomen hier. Maar uh, het zag er heel slecht uit. Het is wel... Uh, <laughs> Het was risotto. Maar, zo, maar ja, het was precies zo... wie iemand had dat al eens gegeten eigenlijk. Nee, dat he. meen je niet. Ja, maar dat is normaal meer risotto Was het natuurlijk, helemaal... He. Oh. Ja, ja, dat het is lag normal. aan de risotto, niet aan de ja, Nederlandse ja, het Nederlands e. Het was lekker en zo, hè. Maar dat ziet er toch altijd zo'n beetje gegeten uit, die risotto. Nou ja, ik vind dat Voor dat. de foto werkt dat natuurlijk wel. Ja. Je vroeg net uh, ongerust of je nou een uur lang grappig moet zijn. ja. ja. Dat is de druk van de comediant, ja. de cabaretier. Dat iedereen altijd maar verwacht dat ze dan grappig zijn. Ja. Ja, en ik ben dat eigenlijk Ik ben een hele serieuze mens in het dagelijks leven. Dus ja. Wij hoorden van een goede vriend dat je toch wel de neiging hebt... om de hele tijd maar grappen te maken. Ja, is dat zo? Ja. Ja, natuurlijk. Als je het drinken zeg, op café, is dat iets anders dan het gewone dagelijkse leven. Hè? Maar dat iedereen het van je verwacht. Ah ja, ja dat is mijn probleem eigenlijk niet. Alleen een beetje wel. Als ik ja, toch dat heel te, erg dan. Als ik met dat de drink, drink, wel natuurlijk. Want is dat, dat moet toch een enorm verschil zijn? Vier jaar geleden kende helemaal niemand je daar in nee. België. En dan plotseling... In ja. vier jaar tijd. Ik bedoel niet een beetje een bekende Vlaming, maar een zeer bekende Vlaming. Ja. En dat overal waar je komt iedereen maar verwacht... dat ze kunnen gaan lachen vanaf het moment dat je binnenkomt. Ja, dat is, dat is inderdaad een uh, vreemde... Maar ja, het is toch leuker als in een supermarkt werken? Hè? Ja, vakkenvullen. Ja. Was trouwens gisteren nieuws bij ons dat Albert Heijn heeft besloten om de spullen in de dozen in de vakken te zetten. Ja. Is dat nou goed of slecht nieuws voor de vakkenvullers? Ah, voor de vakkenvullers is dat goed nieuws. En ik vind voor de klanten ook, ik vind dat voor iedereen goed nieuws. Want. Ja, want omdat die producten evenveel kosten in aankoop als ergens anders, maar doordat je minder werkuren steekt in, in de winkel, helemaal opsmukken. Allee, als je naar een, een, een winkel gaat die dat helemaal proper is en alles perfect netjes staat, ja, daar betaal je ook wel voor. Terwijl het dat product net hetzelfde is, toch? En jij werkte in de Koolruit, hè? Ja. Dat is een heel bekende supermarktketen in, in België, stel je ja, zo voor. Ja, ja. En, en uh, wat hadden ze daar? Hadden ze uh, ja, daaruit daar is... uit de dozen? Of? Nee, dat is qua gezelligheid een beetje zoals een Aldi eigenlijk. Uh. Maar ze verkopen er ook merkproducten. Ik denk dat dat het grote verschil is. En... en jullie noemen het rekkenvullers in plaats van vakkenvullers? Ja, denk ik wel. Of magaziniers. Rekkenvullers zeggen wij ook niet, denk ik. Oh nee, ik las het nee. ergens. dacht ik, hey, ze noemen het rekkenvullers. Maar ja, maar... misschien het algemeen. In de, op de bio, zo, ik ja. las het in de Vlaamse bio van jou. Ja, ah, ja, maar dat is dan zo. Ik ken het, zo mooi geschreven door mm. een copywriter en wat. <laughs> Jullie noemen het ook gewoon een vakkenvuller. Uh, een nog ander nieuws uit België. In het Belgische Gent, dat stond vandaag ergens uh, op, op het internet. Uh, heeft een familie met de achternaam Pot te horen gekregen. dat ze hun pasgeboren dochter niet bloem mogen noemen. Ja, terecht toch ook wel zeker. Om moet kinderen toch beschermen. als je zo'n debiele ouders hebt die dat daar willen. Uh, niet? Nou oh ja, ik weet het niet, ja. Nou, jij moet er wel om lachen. Dus dat zou ook prettig zijn, dat Bloem dan overal waar ze komt en haar naam voorstelt. Ja, Iedereen ik denk, onmiddellijk. ik denk vanaf dat je een bepaalde leeftijd bereikt hebt, dat dat grappig is. Maar ik denk als je in het lager onderwijs ziet, dat dat minder leuk is. Eh. In in, in, in eh, Bo Terham. Bo Terham. mag ook niet bij jullie. Bij ons mag dat wel. Ik ken er iemand. Ah, is sticht. Ja. Ja. En bij jullie mag het niet. Nee, nee, ja. Ja, dan kunnen we alleen maar onze conclusies uittrekken over Nederland. Hè? Namelijk. Nee, nee. <laughs> zeg het al maar nu. Nee, nee. Ja, dat kan ik. Ik wist het niet. Ja. Het is wat hè, dat je nu opeens in die Nederlandse theater staat. Sinds ja. kort ben je begonnen ja. aan je Nederlandse tour. En uh, je opent uh, Made in Belgium, want zo heet het. <coughs> uh, met een scène waarbij je voor het doek staat. Daar gaan we uh -huh. trouwens straks iets van laten horen. En dan uh, uh, uh, noem je... Een aantal Belgische, Vlaamse woorden ja. die wij wellicht niet kennen. Zijn ja. er Nederlandse woorden die jij nu in de afgelopen dagen hebt gehoord... waarvan je dacht, waar hebben ze het over? Um, wat was het nu weer? Hoofdholtes. Hoofdholtes? <lacht> je kijkt van achter het glas naar <lacht> je ja, gezelschap. Ik, ik heb, ja, ik heb sinusitis, chronische sinusitis... Heb je hebt veel wel. fysiek ongemak, hè? We ja. daarover laten meer. Ja. Maar de, uh, de voorhoofdsholtes. Ja, en hier zo, hè? En, en... Dat zijn de bijholtes. Bij ons is dat in. sinusitis gewoon. De Latijnse benaming. Omdat de dus sinussen ontstoken zijn. Ja. En, en wij noemen dat bijholtes. Ja, dat heb ik er net geleerd. Was je bij een dokter hier in Nederland? Ah, nee, bij mijn uh, boekingsagenten. Die kon jou dat vertellen. Dat ja. je nou, er zijn nogal wat fysieke ongemakken. Blijkt uit jouw programma. Daar komen we straks over te spreken, denk ik. Ja. De tegel ligt daar met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Ja. Je hebt nog geen idee met wat, denk maar het dat wel. Al, uh, oh, weet je het nu al? Yeah. Maar nog niet ze ah, okay. op het einde, want dan blijven ze doorluisteren. Ja. Dat ze dan zo benieuwd zijn. Goed, dan kan ze wel te leuk Wat Filip Geubels op zijn tegels schrijft. Ja. Um, en we kijken uit naar reacties van luisteraars. U kunt zich melden via onze website radiokunststof.nl of uh, meld u via Twitter, hashtag Radio Kunststof. Philip Geubels is in uh, België, voor de mensen die laatst zijn ingeschakeld... Uh, mega bekend. Uh, <lacht> vier jaar geleden nog niet, maar nu dus wel. Uh, uitverkochte zalen, televisieoptredens bij de slimste mensen... bij het vaste jurylid, oh, andere oh. programma's die ervoor zorgden... dat echt iedereen in België weet wie <lacht> jij bent... En wij inmiddels ook wel een beetje, ja. want de wereld draait door. Laat jou geloof ik één keer per week zien in de tv draait door. Hè? Door steeds een fragmentje Philip Geubels uit een of ander programma te laten zien. Uh, ja, ik weet niet welke frequentie eerlijk gezegd. Maar het is veel en vaak. Ja, dat is En dat tof, moet jij ja. toch merken nu je op tour bent in Nederland of niet? Ja, blijkbaar dat de, dat, dat de mensen dan wel sneller komen kijken uh, als ze we weten... Ja, als ze dan kennen of, of een stuk gezien hebben, ja. Nu was ik, uh, wanneer was het? Vorige week heb ik je gezien in uh, Nieuwegein. Ah, zit jij ook komen kijken? In Nieuwegein. En er was een, uh, uh, je, je vertelde dat je uh, in de parkeergarage was. Ah ja. En aan een mevrouw de weg vroeg van, ja. hoe kom ik uh, in het theater terecht? Ja. En dat die mevrouw zei, ga je ook naar Philip Geuvels? Ja, ja, dat was heel leuk, ja. En zei, ga jij ook naar Filip Geubels? Ik zeg, ja, zeker. En die zegt, ah ja, nou oké, okay. het is langs daar en daar. Ik zeg, oké, okay, bedankt. En dan uh, riep ze me nog achterna van, en, is hij goed? <laughs> en ik ze heb zat gezegd, in de ja, hij is fantastisch, heb ik gezegd. En ze zat in de zaal, uh, vlak voor me. En ze sprong echt omhoog ja. van enthousiasme. Hij bespreekt het, hij noemt het. <laughs> goed. Uh, zoals ik al zei, uh, uh, uh, je, de openingsscène is... Jij staat voor het doek, het doek is nog niet open. Mm -hmm. Voor het rode doek kom je naar voren geschoven. En dan uh, starten we het volgende in. Hier, hier, hier. Het is nog niet bezig. Uh. <lacht> ik, dacht, ik dacht, ik ga even, voordat we officieel beginnen... Rustig goedendag zeggen. Ik ben nog niet zoveel in Nederland geweest. Dus ik dacht even gewoon rustig kennis maken voordat we officieel beginnen. Ik ben Filip Geubels, ik zal bij u beginnen en dan Nee. Nee, nee maar dames en heren, ik wil wel de gevoelige mensen waarschuwen op voorhand, want er zal straks emotie zijn. ...als ook expliciet taalgebruik. En er zal wel eens een knipoog gegeven worden... ...naar sommige minderheidsgroepen van onze maatschappij. <lacht> Zoals Negers bijvoorbeeld. <lacht> als er mensen zijn die tijdens de show zoiets hebben van... ...ik heb zoiets van dit kan niet... ...geen enkel probleem, geef even een seintje... ...dan leggen we de show stil en dan kan u rustig naar buiten gaan. Je liever dit wel op een volwassen en serene manier te doen. Ik heb ook mijn gevoelens... GELUIDEN. Ik ben al een beetje gekwetst. Ik heb hier in een plaatselijk krantje een stuk gelezen... over de show. Er stond in, Filip uh, speelt een dom typetje... Met een traag, kneuterig stemmetje. Maar ik ben dus echt zo. Ik heb ook een lijstje gemaakt met Vlaamse woorden die in de show voorkomen. Ik zal dat nu even met jullie doornemen, dan moeten jullie mij straks niet onderbreken. Microgolf. Magnetron. Dag. Doeg. Zeven betekent zeven, maar dan juist uitgesproken. Bompa. Grootvader. Apelsiensap. chudorange. Ik had nog uitzettingsbeleid, maar dat hebben jullie uitgevonden. Uh, tracteren, maar daar heb ik nog geen Nederlands woord voor gevonden. Nou, hij kan er zelf helemaal niet om lachen, Filip Geubels. Het lijkt wel een kwelling om jou dit voor te leggen, of niet? Ja. Ja. Nee, ja. Ik weet het niet. Wat gebeurt er als je jezelf zo hoort? En dan waarschijnlijk door Nederlandse oren, of niet? Want je zei vroeg net aan mij, kunnen de mensen dit wel verstaan? Ah ja, omdat het daar niet ondertiteld is. Ik weet het niet hoe. Ja. Ja. <lacht> Verbaast het je eigenlijk? dat je grappig gevonden wordt? Gewoon um, ja, nu minder natuurlijk. Ik ben al vier jaar bezig. <laughs> en ze lachen en je trekt ja, volle zaal. In het begin wel. Maar in het begin ja, wel? Ik, ja, zeker. Ja. Ja, er werd ook nooit iets... Ai, voordat ik begon op te treden was er niemand die iets zei... over mijn stem of mijn, de manier waarop dat ik spreek. Dus. Wat was het moment waarop je het in de gaten kreeg? Als de mensen begonnen te lachen. Ja, maar wanneer <laughs> was daar het eerste moment? Want die zei in ah. eerste Vroeger lachten ze niet om mijn stem. Ah, ik, had, ik ben gewoon begonnen uh, bij een uh, artiestenbureau. Omdat ik wou zoiets een hobby doen. Naast het vakkenvullen? Ja. En ik had dan al eens improvisatietheater gaan spelen. Maar dat vond ik dan niet zo leuk. Dan had ik eens een dvd gezien van Hans zo van een collega... En dat vond ik dan wel, zo alleen dat je zelfs zo'n show maakt die helemaal alleen, vond ik dan wel tof als je dat zou kunnen of toch tenminste een stuk of ik weet niet wat. Ja. En dan gewoon begonnen en dan moesten de mensen al weg. Hè. Want wat ging je toen dan doen? Een, een soort uh, ging je iets voorspelen of zo? Je, de, je was op zoek naar een hobby, je wilde iets doen aan de hand ja. steel, en toen? Ja, toen ben ik een workshop gaan doen van het theaterbureau. Die deed dan workshops voor mensen die met comedy wouden beginnen. En dan was ik dat mee gaan doen en dat werkte eigenlijk uh, onmiddellijk. Zonder dat ik zelf iets had geschreven. Uh, met een in je achterhoofd? Nee, nee. Gewoon door mij... Ja, ik had eerst zo'n een een achtig stukje geschreven, maar dat durfde ik dat niet doen. Al gelukkig, want dat zou nooit goed geweest zijn... Maar dan zei die man gewoon van, ja, maar je moet niks doen. Je ook stel nu wel eens voor, zegt wie dat je zei. En daar moesten de mensen eigenlijk mee lachen. En, en toen ertrokken. ontdekte je het? Dat als jij gewoon normaal ja. jezelf was, dat de mensen begonnen te lachen? Nee, ja. zo werkt dat toch niet? Bedoel. Ja, toen wel, op die workshop wel. En dan ben ik gaan optreden. En dan begonnen met vijf minuten ergens tussen in de line-up. En dan... Tien minuten en dan een kwartier en dan, zo is het altijd gegroeid. En beïnvloedt dat je dan? Ik bedoel, wat je zegt, eerst lachten de mensen helemaal niet om hoe ik sprak. En dan gaan ze dat wel doen. Je wordt zelfzekerder, dat... hè. <laughs> ja, dat is alles eigenlijk. Uh... Ja, je wordt zelfzekerder, ja. En je denkt van, oh, het zou misschien kunnen dat ik dat ik niet meer moet gaan werken in de supermarkt. Wie weet, daar beginnen dan wel van te dromen natuurlijk. En dan, maar ik heb er ook nooit lang over kunnen nadenken... want dat is echt, echt heel snel gegaan allemaal. Ja, want je hebt het nu over een workshop... maar al heel snel was daar een programma... Ja. dat echt stuiterde van het succes. Hoe ja. ging dat dan? Hoe, hoe? Oh, ik kwam mij eerst zelfs niet inschrijven... omdat ik dacht van ja, moet ik niet... Dat ik niet zorgen dat ik eerst een beetje fond heb of zo. Dat ik, allee, dat ik toch al wat ervaring heb. Dat ik wat beter ben. Mm -hmm. En dan zei er ook iemand van... Maar wat heb je te verliezen met er al mee te doen? Dat zijn ook wel waar. Dat was eigenlijk een talentenjacht. Maar dan met comedians in plaats van dat ze zangers zochten. Of Weet <laughs> ik allemaal. Ja. Zochten ze alleen maar stand-up comedians. En dan gewoon begonnen aan dat programma, omdat ik niks te verliezen had. Ja. En toen werd je tweede, hè, geloof ik. Ja. En daar zijn ze dol op in België. Ja, blijkbaar. <laughs> want als je de tweede bent, ik weet niet meer ja. wie het zei in jouw omgeving. Als ja. je de tweede bent, dan ben je in België de held, want dan ben je eigenlijk de winnaar. Wat is dat? Hoe zit dat? Ik weet dat niet. Dat is heel, een heel Belgische mentaliteit, ook als mensen heel veel succes hebben, dat hebben ze precies niet graag in België. Of er zijn toch veel mensen die dan... Hè, toen ik begon met de stand-up comedy... Uh, uh, Comedy-cup, zo mm -hmm. noemen we dat dan. Ja. ja, ik kon niks verkeerd toen ik was een soort held dat uit de supermarkt uh, hè, begon op te treden. En dan draagt iedereen nu op handen. Tot op het moment dat je dan ook daadwerkelijk succes hebt... en dan zie je dat er ineens een hele hoop mensen... ja, hun niet meer tof vinden. Is dat al gebeurd dan? Ja, alleen voelt, ja, voelt toch dat dat... Uh, ja. Want het verhaal is natuurlijk te mooi. Ik bedoel, iemand die de vakken vult bij de koolruit... en dan plotseling grappig blijkt te zijn... Mm. daar heel veel succes mee heeft. En uh, uh, trouwens, je hebt het steeds over comedy. Dat moeten we even uitleggen, want in België... Uh, uh, noemen jullie het comedy wat wij cabaret noemen, hè? Ah, is dat zo, ja? Ja, dat heb ik me ook laten vertellen. Okay. Het woord cabaret kennen jullie niet echt? Ja, ik denk, wij gebruiken dat niet echt. Nee, dat is waar. En um, uh, het verschil is groot, zegt uh, Han uh, Koeken ons, uh, jouw regisseur. Uh, een Belg zegt het een en bedoelt het ander. Wij zijn nooit direct. Dat snapt een Nederlander niet. Heb je dat al gemerkt tijdens die paar voorstellingen die je nu hier in Nederland hebt gedaan? Dat Nederlanders directer zijn, ja, dat heb ik al wel gemerkt. Ja, maar ook dat ze het niet snappen als jullie niet direct zijn? Ah, dat je het nee. een zegt, maar het andere bedoelt? Of doe jij daar niet helemaal aan? Ik denk dat dat niet zo overdreven is zoals een hand aan zich. Oh, je hebt toch niet in mijn hoofd. Hè. We zijn gewoon heel bescheiden. En dat werkt niet bij Nederlanders, die begrijpen dat niet, hè? Die bescheidenheid snappen ze nee, niet. Nee, Ja. Want ja, het meestal uitkennen. mislukt het hier ook, hè, met, met uh, uh, Vlaamse cabaretiers. Echt? Eigenlijk gaat het altijd mis. Echt? Behalve nee. Wim Helse. Ah, en Comilfo. En Comilfo, ja. Maar dat zijn dan ook de, de enige twee. Is... Want Wouter de Pre, die bij jullie echt groter dan groot is... is ja. bij ons niet gelukt. Ah, ja. En um, uh, dat zou wel eens te maken kunnen hebben met, uh, met die verschillen. Ja. dat kan, In kan. Urbanus is toch ook... Uh... Ja, maar heeft hier toch een heel andere... Nee, die heeft ook niet zoveel zo volle zalen hier getroffen. Maar goed, en dat is lang Nee, dat maakt niet uit. Ja. Nee, dat nou, maakt wel um... uit. Voor jou maakt het ah, wel ja, ja, ja. uit. Laten we nog even... Um, uh, kijken naar jouw vorm van humor. Wat jij dan precies doet. Waardoor mensen trouwens de voorspelling doen. Dat jij wel eens zou kunnen aanslaan hier ah, in ja. Nederland. Oh, dat wil ik ook horen dan. En uh, <laughs> dat zou wel eens te maken kunnen hebben met dat jij uh, uh, een Belg bent zoals wij hem kennen. Namelijk ah, ja. uh, naïef. Tom. Dom, de underdog, de loser. Jij bent het prototype van onze Belgen. Van een Belg, ja. Ah ja, dat is goed dan, ja. Ja, ja. Maar is dat zo? Um, ja, ik beschouw mezelf niet als dom. En ook zeker niet als naïef. Wat was er nog? De underdog, de underdog, loser. wel, ja, ja. En loser ook wel, ja. Wel. Maar dom en naïef, zo beschouw ik mezelf wel niet. Nee, het zou ook wel heel dom zijn als ja. je dat zou Ehm <laughs> <laughs> We spraken uh, Bart Kanaar, een collega en vriend Bart van je. Kanaart, en, uh, uh, Kanaart. en hij is onder andere de bedenker van de Benidorm. Benidorm Bastards. En hij zegt over jou, hij is meer een grappenmaker dan een verhalenverteller. Ja. Omdat hij er niet tegen kan als er niet gelachen wordt. Mm -hmm. Er moet gelachen worden als hij op het podium staat. En ook in het dagelijks leven probeert hij altijd grappen te maken. Dat is wel hij dat waar, dat goed? Ik kan er niet goed tegen... als er niet gelachen wordt. Want? Wat gebeurt er dan? Als men, stel dat ik hier nou de hele tijd... Uh, met ah, mijn nee, mondhoeken naar beneden zou... Ja, zo. maar ja, het is ook... hier hier mag dat, hè. Maar ik vind, als je dan de komiek gaat kijken... moet ze toch voor zijn. Ja. Ook omdat ik... Omdat ik ook niet... zo'n ongelofelijke heikele thema's aanhaal... of maatschappij kritisch ben... Dus ja, dan moet het toch tenminste voor te lachen zijn. <lacht> Als je nu maatschappij kritisch is, of, of of een heel... Allee, Wim Helzen bijvoorbeeld, is, uh, ik kijk er enorm naar op op, op, op, op, op die manier. Ik heb niet zo, dat is niet een held of ik kijk mm -hmm. er naar op. Maar ik kijk wel op naar het feit dat je echt een, een heel straf verhaal kan neerzetten. Uh, dat klopt en dat van begin tot eind en alles komt samen en maar dat toon ik ook niet. Dus dan nee, vind want ik wat doe jij dan precies? Grappen maken en zorgen dat de mensen een leuke avond hebben gehad. Om, zonder uh, pretentie of zo. Een en pretentieloze dan... avond gewoon. Dat je schoon kunt lachen. Dat je niet zo weer over politiek moet nadenken en over al dat gezeik. Maar dat je gewoon eens ongegeneerd kunt lachen. En dan vooral de old school grappen over mannen en vrouwen, hè? Ja, ik vind dat leuk, die herkenbaarheid. Uh, ja, Waarom seks, doen die het nog uh, altijd... Ja, Jij precies, niet, ja. mannen en vrouwen en dus seks. Waarom doen, doen die het leuk? nog altijd heel erg goed? Dat weet ik niet. Ik weet niet waarom dat uh, beter werkt, maar... Ik weet alleen voor mezelf dat ik dat zelf ook veel leuker vind. En... Ja. Uh, uh, je hebt ook een hekel, dat, dat las ik in een interview met de Humo... geloof ik, aan dat mannen tegenwoordig steeds meer vervrouwelijken. Ah, ja, maar dat is... Uh... We moet er wel mee opletten Terwijl welk interview dat hij komt. Ja, hebben... ik weet heel ja. goed... Ik doe hetzelfde, maar ik heb nu geciteerd uit een heel mooi interview in de Humo. Ah, ja, ja, het is niet van het uh, Man Liberation Front of zo. Nee. Uh. nee, maar dat is eigenlijk ook wel een beetje waar. Ja, ja. want het komt ook heel erg in de buurt van wat jij vertelt in het theater, toch? Dan gaat het uh, daar ook over. Dan krijg, ik, nou, dan krijg ik wel die indruk dat dat precies is... wat jij uh, over mannen en vrouwen zou willen zeggen. Nou maar ik, wat aan mij opvalt is dat um, gasten van 20 jaar of, of zo... Oh ja, dat de jonge, jonge generatie zo meer, langer als een vrouw in de badkamer staat. En dan is. Ja, ik vind dat een heel. Misschien ben ik gewoon oud om maar ik vind dat 31, heel raar. hè, baby? Ik, ik ben niet zo voor dat metro-gedoe. Uh, ja, alleen ik vind dat wel raar. Ja. Nou, seks, daar gaat het dan natuurlijk al snel over. Ja. En um, dan komen wij bij het ijsblokje. Ja. Zullen we die laten horen? Dat dat moet. Wij doen het. Dan hebben ze een boek gekocht van Godelen Leekens, en dan is het helemaal bergaf gegaan. Jongens, wat daar allemaal in staat zich. Oh, Godelen is in België ja, de top van de seksualiteit. Alles wat we weten over seks hebben we geleerd van Godelen Leekens. <lacht> He? Die heeft vier boeken of zo ondertussen. We hebben nooit aan die eerste boek gekocht. Daar stond een passage in en dat is echt waar. Allee, ik, dat, is, dat komt letterlijk uit die boek. Hè? Ik verzin dat niet. Hè? Daar stond een passage in. Uh, dus als je het orgasme van je man wilt versterken of verbeteren... en ik verzin het niet... dan moet de een ijsblokje op het moment dat hem klaarkomt... in zijn gat steken. <lacht> nu gaan we dat hier eens allemaal samen praktisch overlopen... Hoe begin je daaraan? Loopt uw vrouw op het moment dat je klaarkomt naar de vriezer? Dan mag dan niet te groot wonen, hè? Of legde dan leg een ijsblokje klaar in een glas op je nachtkastje... en dan kom aan, schat, snel, het is aan het smelten. Ik kan mij niet concentreren, hè. Als ik niet bezig ben en ik zie een ijsblokje mij aanstaren... en ik hoor dat zeggen... Vriend, als je durft klaarkomen, ik zit erin. Hè? <lacht> IJsblokjes beginnen <geen> toegankelijke vorm. <lacht> die zijn vierkant. Er is geen enkel ijsblokje dat een beetje smaller begint en dan langzaam breder wordt. <lacht> als je dat nu toch wilt proberen, dan raad ik je zo'n raket aan. <lacht> Kinder die lollies? Die beginnen een beetje smaller en die worden langzaam breer, hè. En kunnen nog pochen tegen hun vrienden. Ik ben tot scheel gerookt, hè. Ja, doet deze het nou net zo goed, Filip Geubels, in, uh, in Nieuwegein als in Gent? Denk het wel, ja. ja. Herinner je, je nog de ontstaatsgeschiedenis van deze van grap? Dit? Ja? Wel, ik, ik ging voor een radioprogramma... Dat was eigenlijk voor een uh, conferentie <laughs> En ik heb dat op twee minuten geschreven, denk ik. Ik, ik, had, ik ging over goed iets of ik had iets gelezen. Uh, ons moeder had zo'n boek thuis. En dan had ik dat erin gelezen en dacht ik, ja... Wacht even, uh, jij zat bij je moeder thuis? Ja. Las dat boek? Ja, oh, ik was er zo in aan het bladeren en... en ik komen zo'n dingen tegen en dan dus moet dat in mijn hoofd hebben blijven zitten of zo. En dan, op het moment dat ik dan voor dat eindejaarstuk aan het schrijven was, is dat eruit gekomen. En, en je dat, was, dat, was, dat was ook de eerste, dit is ook de eerste versie. Ik heb dat nooit veranderd, omdat dat, terwijl het dat eigenlijk een try-out-versie was. Die dat was van: ik had dat geschreven ik dacht, ik, ik zal het al eens brengen en dan zien we wel hoe dat, dat verder waar dat we de, alle, waar dat, nee, dat naar toe of zo, maar dat was in België ineens was dat een hit, ja, een hele grote hit. Ik ja. onderbreek je even van is verkeersinformatie. Op de A4 richting Amsterdam, daar staat bij Soeterwoudendorp... drie kilometer na een ongeluk. De rechterreis ook is daar dicht. En ook nog steeds dicht is de N15-Europoort... richting Rotterdam bij Rozenburg door een ongeluk eerder vanmiddag. Er staat inmiddels een file van drie kilometer. En omrijders zogen we extra druk tot de N218 richting Spijkenisse. Daar staat tussen de N57 en Heenvliet drie kilometer. Ik spreek met uh, Philip Geubels, cabaretier-comediant uh, in België. <laughs> en probeert nu ook Nederland te veroveren. En dat gaat behoorlijk goed. Althans, ik was in Nieuwegein en daar moesten ze ontzettend lachen. Ja. Hoe gaat het in al die andere zalen? Heb je ook wel eens een zaal gehad waar het een beetje tegenviel, Waar je heel hard moest werken? Nee, niet echt eigenlijk. Nee? Nee. Dus dat valt je reuze mee. Het ja, is een makkie. Ja, wel. Ja. Ja, het is, een <laughs> het is een compilatie van... Je hebt twee programma's gemaakt, hè, tot ja. nu toe. En dit de, de Made in Belgium, waarmee ja. je nu dus door Nederland ja. toert... is een compilatie van, ja. uh, van die twee uh, programma's. Was het nou nog iets om tegenop te zien? Want jij kijkt me ook verbaasd aan als ik zeg... nou, er zijn maar weinig Vlaamse cabaretiers die, die het hier lukt. Daar was je helemaal ja, maar, niet van bewust. Maar ik ben ook niet zo bezig met... Ik, ik ben niet opgestaan op een dag en gezegd... oh, nu wil ik Nederland iets veroveren. Het is ook iets dat mij overkomt. En, maar wacht, ja. je bepaalt dat toch zelf? En nu ga ik in Nederland toeren, of niet? Ja, tuurlijk. Ik zeg wel ja tegen de aanvragen dat ik krijg. Ja, dat zou dom zijn om dat ja. niet te doen. Maar het is niet dat, daar een, dat ik een heel plan heb in mijn hoofd. Nee, van, nee. Uh, dat is omdat ik ben... Uh, je hebt de Nederlandse theaters in het zuiden die net over de grens liggen. Mm -hmm. En die wouden ook, en er komen ook heel veel België, Belgen, en, en ik ben daar eerst beginnen spelen. En die vonden het dan goed en die zijn beginnen praten. En dan kwamen er andere theaterdirecteurs en zo is dat altijd... Ah, ja, zo is dat verspreid eigenlijk... Uh... Ja, ja. En dan is het dus inderdaad helemaal niet zo dat jij op een goede dag denkt... en nu ga ik Nederland pakken. Nee, en dan kwamen ze ook van Magieke Kussen. Die hadden mij, dan in, die hadden mij dan in België gezien. En die wouden dan ook graag dat ik meedee aan de Nederlandse versie wat ik ook direct zag zitten, want ik vind dat een heel leuk programma. Om te Waarom doen? is dat programma zo leuk? Ja, omdat je de spanning... dat je misschien die, alle, dat die voor je kiest. Je wilt dat. Alle, Leg het even het is uit. Alles om, draait het is, om een heel mooi uh, bekende vrouw. Je hebt een bekende Nederlandse vrouw... en je hebt drie mannen die moeten proberen... de kus van de vrouw te, te winnen. En oké, okay, je kunt zeggen, het is maar tv... en het is maar om te lachen, maar... Je voelt toch altijd aan de drie mannen dat ze het toch echt willen winnen. En in hoeverre is dat gescript, dat programma? Ah, er zijn uh, dingen voorbereid, maar er is heel veel ruimte voor improvisatie. Het ligt ook niet vast wie dat ze gaat kussen. Of, of, ja. Oké, okay, zo zagen wij jou, want dat programma is zo'n succes in België. Het is nu aangekocht uh, door de AVO mm -hmm. en ze hebben jou erbij gekocht. En, uh, uh, je was onder andere te zien met uh, Lieke van Lexmond. We laten even een klein stukje uh, horen. Filip, jij zegt voor mij als de kat die doodgereden is op straat. <laughs> Ook al komen kom er nooit, ik zal altijd op u blijven wachten. Oh, oh! het oh. nu. Oh. Oh. Oh. Oh. Ja. Oh. ja, die had je niet van tevoren bedacht. Of juist wel. Je bent voor mij als een kat die doodgereden is op straat. Wel, nee. Ik denk dat dat nu... dat Ja... Dat is door omstandigheden. Ik denk dat je de rest dan ook moet... Ik weet niet meer juist hoe dat dat is. Dan ga ik niet nee, hij kwam niet. echt zo uit de lucht vallen. Want ja. ik heb het er helemaal op nagekeken. Ja. Wat was dat? Hoe oh, Nou, die kwam uit... Nou ja, niet let... Die kwam uit de lucht vallen. Die ja, kwam... je zegt iets en na redt u ja. Jouw vrouw, jouw vriendin, heeft een, een kattenhotel. Kan het daar, heeft het daar iets mee gemaakt? Nee, ik denk het niet. Ik denk zelfs dat hij toen nog geen kattenhotel had. Uh, dat is heel recent. Dat moet je even uitleggen. Wat, uh, participeer jij daar ook in mee, in het kattenhotel? Poh, nee, niet echt eigenlijk. Ja. Wat is Buiten het? Buiten de katten een beetje entertainen... ...doon ik eigenlijk niet veel. Uh. Nee. Maar, maar wat is het, een kattenhotel? Ja, dat dus was een gewoon hotel, maar dan voor katten. Die komen langs en kunnen daar logeren als hun baas... Als je op vakantie gaat, dan... Kan ik mijn kat bij jouw vrouw uh, ja. inleven? Ja. En loopt het goed? Ja, tuurlijk. Ah ja, nee, ja, ja. ja. <lacht> ik dacht dat, je wel of dat ze nog allemaal leven, ja. <lacht> ja. Ja, nee, ja. En het loopt ook wel... Uh, er is wel veel vraag naar, ja, blijkbaar. Even naar, uh, uh, terug naar het ijsblokje. Want ah, ja. wat opvalt um, is dat je het vaak over het fysieke ongemak hebt. Hm. Viel mij op in de show. Ah, ja. uh, uh, zwakke of spastische darmen, hm. zwak zaad, uh, <laughs> uh, uh, ziekenhuisbezoeken. Ja? <laughs> Zijn dat angsten die je bezweert door daar de hele tijd grappen over te maken? Of is er sprake van een zwakke gezondheid? Ja. Ah. Ik denk dat ik niet zo'n zwakke gezondheid heb, maar ik, uh, ik, su ik, su ik sukkel nu wel veel omdat ik, omdat ik veel stress heb en omdat ik eigenlijk te veel aan het uh, werken ben. Waardoor dat ik nu wel zo altijd wel iets mijn keer. Dus voorhoofd, holte, ontsteking. Steking. Sinusitis is toch veel beter woord dan hè? <lacht> geef toe. Ja, ik geef het toe. <lacht> uh, ja. Voor de rest... Nee, ja. Ik denk... Ik denk, ik, ik, ik, uh, ik heb een angststoornis. En ik denk dat... Alle fysieke dingen dat ik heb... Dat dat daar een beetje aan vasthangt. Gewoon. Want meestal is dat mijn maag, mijn darmen. Zo dingen die je krijgt. Van stress eigenlijk. Van angststoornissen en, ja, en stress. Van stress. Ja. En die angststoornissen... Uh, uh, die zijn behoorlijk aanwezig. Wat... Mm -hmm verrassend is voor iemand die van hot naar her reist en, en de grote podia opzoekt. Ah ja, ja. Toch? ja, ja. Nou ja maar beetje... dat is ook niet... Uh, dat is uh, nu ook niet meer zo erg, natuurlijk. Ik Want heb... waar bestaat het eigenlijk uit, als het gaat over angststoornissen? Wat... Ja, ik heb, ik heb pleinvrees. Dat is een beetje de rode draad in mijn leven. Dat, uh, dat is agorafobie. Zo angst in grote ruimtes. Of voor... Ja, ik kan dat moeilijk uitleggen. Dat is... Uh, Grote dingen zoals zo aan een Eiffeltoren gaan staan, is heel moeilijk, bijvoorbeeld. Of... Daar begon het, geloof ja. ik, mee, hè, bij ja, die Eiffeltoren. Begonnen, ja. Hoe oud was je toen? 16, denk ik. Ja. En dan, wat ja. gebeurde er toen? Ja, ik kreeg ineens angst. Ik wist niet wat er gebeurde, dat weet ik niet. Ik uh, ging daar naartoe en met toen hebben we. God, oh, dat was toen nog met mijn ouders, denk ik. Uh, en dan begin uh, ineens, kreeg je dan angstaanvallen en dan ja. Toen was dat vertrokken. En dat, toen dat overviel weer... je opeens op ja, je zestien? Ja, ja, ja. Daarvoor had, had je nooit... Nee, schoolplein was geen... Nee, niks, niks. Nee. En vanaf dan ja dan zit dat in je hoofd en begint de situaties te vermijden. En wordt dat groter en groter totdat je bijna eigenlijk... ik kon bijna eigenlijk niet meer naar de stad gaan. Of, of, dat was dus een grote verandering in je leven. Ja. En dan... Uh, ja. En toen? Ik bedoel, niet meer naar de stad gaan? Was dat echt? Ik bedoel dat je. Ja, je doet het dan nog wel? En dan drinkt hij iets, hè? Of of ee, ik. Van tevoren? Dat klinkt nu echt zo. Ja, lachen gewoon overheen. Nee, maar dat was dus behoorlijk erg, begrijp ik. Ja, zo aan de zee bijvoorbeeld, op een dijk staan. Ik ging ook niet meer of op strand komen. Ik ging ook niet meer. Uh... Ja, er zijn niets al gedaan. Hè. En wat, wat, doen, wat doen ze daar dan aan? Ja, dan volg ik de therapie en dan leer ik anders te denken. En ik heb mijn tijd wat medicatie gepakt en dat heeft ook geholpen. en dan, ja. En nu is die angst voorbij, volgens voor mij? Nee, ruimte. voorbij niet. Dat zal altijd een zwakte blijven. En, maar ik kan er gewoon mee ik kan er gewoon wel beter mee. Ik kan ermee omgaan nu. Allee, je leert ademhalingstechnieken en je leert. Je leert een beetje hoe dat je moet denken als je in een situatie terechtkomt. Of, oh ja. I iemand vertelt ons ook... zolang die zalen gevuld zijn, is er niks aan de hand. Maar als je een, uh, uh, uh, een test moet doen voor een nog lege zaal... Nee. dat gaat niet. Jawel, geweldig, geweld. Zeker. Maar halve alleen... toen in het Sportpaleis, ja, in, in, sportpaleis. in Antwerpen? Ja, in het Sportpaleis. Was dat de ene keer moeilijk, ja. Maar dan ook weer... bedoel. Ik kan me er dan wel over zetten. Allee, dat lukt nu wel. Vroeger zou dat niet gegaan zijn, maar nu lukt dat wel. Hè. Maar ja, ik heb, dat was gewoon ja, vrij... Toen was dat heel, ja, vrij ernstig. Ja, ik moest ook alles vier keer aanraken. Allee, of zo even aantallen oh ja, dingen je dat ook, in een ja. even aantal. En als ik thuis doorging, zo nog eens zo echt nog eens door het huis gaan, alles controleren, de deur dichtdoen. Wow. En dan zo voor de deur staan en denk je, ja, ik moet nog eens. Allee. En soms zijn ze tot vier keer toe eigenlijk, dat je gewoon eigenlijk terug buiten staat en dan toch nog eens terug binnen gaat. En dan, uh. Zo kan je jezelf knettergek maken, Top? Ja, zeker. Zeker, zeker. En hoe gingen je ouders daarmee om? Ik... Uh... Dat weet ik. Ik, ik vertel er daar niet zoveel over eerlijk gezegd Thaise. Nee, dus zij heel voor weinig, jou toch heel in weinig in en uitgaan en nog eens terugkomen en ah, dingen zo. Aangaan, ja ja ja, maar dat is als het huis leeg is. ja, dus als het huis leeg is is dat alleen. <lacht> maar dat is nu als ook als niemand niet meer. het ziet. dat is nu ook. nee nee, dat is niet omdat dat niemand het ziet. dat is gewoon omdat er dan niemand is en dan ja, is alles ja, ja, ja, uh, ja. dan is het veilig of zo. ik weet niet. ja, ik weet ook niet wat. Ja. Een lege ruimte dus zonder mensen? Ja, misschien wel. Ja, ik weet niet. En waar komt zoiets vandaan, weet je dat? Mm, nee, wat ja, de ont... echt totaal niet. En ook wat ik ook had, was dat de radio op een even het volume... en de airconditioning, dat heb ik nu nog wel een beetje. En uh, hoe zit het met voorstellingen? Als je ergens een voorstelling gaat doen, heb je dan ook dat soort... dat moet toch iets... Dood. Ik bedoel, ieder normaal mens vindt dat dus doodeng. Om voor zo'n zaal in Nieuwe Gein te gaan staan. Oh, nee. Waar de mensen je niet eens kennen. Gaat gewoon ook naar Philip Geugels uh, Ja, nooit een probleem, ik had. Nee, ja Helemaal <laughs> ja. niet? Ja, zenuwachtig natuurlijk in het begin. Uh, ze zijn zenuwachtig omdat je voor een zaal met mensen moet gaan staan. Maar niet in die mate dan dat je dat niet doet, Allee, blijkbaar. Nee, dat ik nooit. Zullen uh, zult er misschien ook niet te lang over hebben dat dat niet dan komt. <lacht> <lacht> uh, uh, nog wel een andere angst. Uh, Auto rijden. Ja, ja. Dat valt nu ook heel goed mee. Ze. Ik rij wel gewoon niet zo heel graag mee met mensen. Als ik nu zou zeggen: ik rij jou wel even terug, geen denk aan. Ik denk dat ik nu wel ja zou zeggen. Na dit uh, gesprek van. Ja, is dat het? Nee, waar? nee, niet met oh. de, Nee, gewoon nu. Ik bedoel dat ik ja, nu sta. Uh, zou ik denk ik. Als, ge, als we dan natuurlijk aan het reizen En ik voel me niet veilig omdat u. Ja, raar met een auto rijdt. Dan niet, hè? Maar dat is dan goed nieuws voor, uh, voor jouw manager. Uh, want dan hoeft hij niet meer nu iedere keer met jou heen en weer te rijden ah, door heel ja, Nederland heen. ja, dat heen. is natuurlijk ook voor het werk dat je dan meegaat. Dat is niet alleen... Uh, voor, uh, dat is ook dat je toch als artiest, vind ik, na nou het optreden ook nog eens iets kunt drinken met de mensen... En Nee, maar jij wilt echt dat hij rijdt. Want je vertrouwt hem en niemand anders, toch? Dat is toch wat het is? Dat is wat hij zegt, zeker. Ja. Ja, ja en nou ga jij heel hard lachen en zeggen dat het onzin is. Maar ik geloof er niks van. Ja. ja, je kent hem niet, hè. Jij wilt niet met andere vrienden in de auto rijden. Jawel, er zijn wel mensen waar dat ik met meera, zeker. Maar ik zeker. Nog niet... één of twee anderen? Pff, och, ja... Ik raar liefst zelf. Ik weet niet goed met wie, omdat ik liefst zelf raar. Ja. Um, dat aspect van de loser, hè, waar je um, dat grote succes mee hebt... en waar de Vlamingen, en ik geloof inmiddels wij ook wel erg dol op zijn... de man die altijd de tweede wordt. <lacht> Hoe lang... Um, uh, want Dat zegt uh, uh, Han Koek ook. Hè. Hij is gewoon zichzelf. Ook op het podium. De onzekerheid die je ziet is van hem. En ook de rol van underdog. Die kent hij goed. Hij is niet de meest gestudeerde persoon die er is. Werkt als vakkenvuller bij de koolruit onder een baas. Als hij niet was ontdekt als comedian. Dan werkt hij daar nu nog. En dat beseft hij heel goed. Ja. Is dat zo? Kun dat je is dat maar kun je dat vasthouden? Welk van stout? Als je, als je zo, uh, zoveel succes hebt, juist met de loser zijn... Ja. Dan kun je... Uh, op een gegeven moment ben jij helemaal die loser niet meer. Dat ben je nee. namelijk al vier jaar niet meer. Nee. Maar ik, moet dat ook, ik hou dat ook niet vast. Ik, ik beweer het niet meer. Ik denk toch niet dat ik beweer dat. Ja, ik vind dat iedereen is op zijn manier een loser, hè. Allee, ik vind Michael, van Michael Jackson kun je toch ook zeggen dat dat een loser is. Een super loser. Was. Ja, die had toch mm -hmm. ook superveel succes. Dus hij had er toch niks met hem. Allee, ja, ik weet niet. ze We zijn allemaal losers. Maar, maar hoe doe je dat Ik kan niet uh, tegen mensen die, die ja, zich beter voelen dan andere mensen omdat ze dan bekend zijn of, of dat ze optreden. Of, allee, ja. Ik vind dat iedereen. Vakkenvuller of, of pop-icoon evenveel waard is als allez, ja. Maar er is natuurlijk wat gebeurd. Ik bedoel, dat uh, in je hoofd verandert het dan ook iets. Wat, wat jouw manager zegt, Johnny Kiedé, mm -hmm. in Vlaanderen houden we van losers, wat ik net ook al zei. Ja. Dus de tweede in de wedstrijd geraakt uiteindelijk ja. verder dan de winnaar. Philip speelt de loser, maar is absoluut geen loser. Integendeel, <lacht> hij weet heel goed wat hij wil en waar hij naartoe wil, inhoudelijk, strategisch en zakelijk. Maar daar zal hij niet graag over praten, want dat past natuurlijk niet bij zijn imago. <lacht> Ja, ja ik, denk dat, uh, het zal, ik denk dat het dan iets ertussen zal zijn of zo. Ja. Ja, ik... Uh, ik weet natuurlijk ik weet dat ik wil optreden en dat ik dat wil blijven doen. En ik denk zeker, uh, ik denk zeker na over mijn carrière. Dat is, allee, dat is zeker. Maar... Ik denk dat... Ja, je moet geen, je, je geen twee dingen door elkaar halen. En dat is, uh, ik vind ook niet dat ik nog een loser speel in België. Mm -hmm. dat, dat vind ik ten eerste al niet. Uh, ik vind ook niet dat ik dat hier in Nederland doe. Ik vind niet Ik vind niet dat mensen die daar angsten hebben... En die dat zal spreken... En wat trager zijn... Dat dat losers zijn, bijvoorbeeld. nee dus ja, je moet daar wel eerst vind ik het, het aspect loser goed definiëren voordat je. Ik weet niet ja. Nou ja, ik zit nu ook na te denken van of het in de. Uh, maar bijvoorbeeld in mag ik u kussen, uh -huh. daar speel je er toch wel een beetje mee. Waarom? Nou, je wordt daar dan heel vaak afgewezen door die vrouw. En dan plots ben je daar. Uh, ja, het lijkt het alsof je dat ook wel verwacht. Daar speel je toch de hele tijd een beetje ja, nee. mee. Ja, ja, maar... Um, dat, allee, nogmaals, ik vind dat je minder aantrekkelijk zit dan andere mannen. Uh, en dat dat vind dat... jij van jezelf? Ja... En ik denk dat... Allez, ik wil gerust een enquête doen op jullie website. Ik denk <lacht> dat ik niet de enige ben dat dat zal nou, zeggen. Ik zit de hele tijd naar je Ik niet maar serieus. Zit de hele tijd naar je te kijken. Want zo word je omschreven. <lacht> niet al te knap. Maar, maar eigenlijk ben jij, ben jij behoorlijk knap. Oh. Je hebt een kaal hoofd, maar... Je hebt een heel regelmatig gezicht. Je hebt, een, je hebt prachtige standen. Je hebt mooie ogen. Dat is eigenlijk... Wat, uh, hoezo? Geen knappe man. Wil jij iets gaan drinken met mij? Nee, ik wil je wel terugrijden. Nee, maar uh, ja, okay, is dat ja. ook... Uh, je ervaart jezelf niet als een knappe nee, man. Nee, je vindt nee, jezelf nee. heel lelijk. Je jezelf... Heel lelijk vind ik nu nee, ook een groot woord. Maar ik ervaar me nu niet als... Uh... Als een knapperd. Nee. En ik denk toch... Allee. Dat de meeste vrouwen dat niet vinden, dat ik een ja. uitzondering ben. Oké, okay, ja. nou, dat zal dan wel zo zijn. En um, toch was er een tijd, uh, op de middelbare school... Mm -hmm. was er een andere Philip Geubels. Ja. Ja, heb ik mij laten vertellen. Ja, ja. Maar kan niet kloppen, hoor. Ja, ja, ze, Ervaar uh, je het zelf ook zo? Ik denk, Snelle jongen, mooie kleertjes. Ja, ik denk dat ik uh, in de middelbare school al minder. Zo. Ik denk in de basisschool, als ik... Uh, was ik, dat was voor mij een prachtige periode, ja. Ik weet ook niet goed waarom, ik was heel zelfzeker. en Ik had zo altijd wel een liefken en, en zo van die dingen. En dan is dat gestopt op een bepaald moment. Op welk moment willen wij dan? Ja, we weten? wel, ik denk ergens uh, rond de tijd dan dat ik uh, angsten ben beginnen krijgen en zo van die dingen. Ja, was dat bij die eiffeltoren Ja, zo 14, 15, 16 jaar. Het was toch gek, want dat is toch niet. Ik bedoel, op het moment dat je angsten krijgt, ben jij nog steeds wel die leuke getapte jongen met die mooie kleren, toch? Of niet? Of valt dat dan allemaal weg? Op het nee, moment dat dat je... niet, nee, dat valt niet zomaar. Allee. Nee, dat valt niet zomaar weg. Nee. Ja, ik weet niet. Ja. <lacht> ja. Nou, weet je het niet? Misschien toch wel? Ja, ik weet niet. Dat zal wel niet zomaar weggevallen zijn, nee. Ja. Maar daar bewaar je geen herinneringen aan. Wat, wat, van wanneer dat dat nou? Dan ik iets vind zo'n raar of... kantelpunt, weet je? Dat dat ik ik zie daar dan zo'n bruisende jongen voor me die wat je zegt. Dat was uh, een mooie tijd in mijn leven. Ik had liefkes uh, en ja. dat daar dan opeens een angst een, een angst opduikt. En ja. dat alles verandert, dat is toch... Maar dat is geleidelijk aan, dat is niet van vandaag op morgen natuurlijk, hè. Ja, ik denk dat dat ook weer puberteit te maken heeft of zo, ja. Dat je, dat je gewoon minder vlot wordt, dat je onzeker wordt over jezelf, dat je mee uiterlijk begint bezig te zijn, dat je... Ja, en daarvoor is dat niet, hè. Heb je uh, nu achteraf gesteld... maar je zit er trouwens middenin... want het is natuurlijk een soort rollercoaster waar je in zit. Uh, hebben die, die neuroses, die angsten... Um, is dat in zekere zin een voedingsbodem voor ja, wie je nu bent? Zeker, ja. Hoe dan? Goh, al is het maar gewoon als inspiratie voor, voor een humor, denk ik. Uh. Ja... Ik, ik heb er heel veel inspiratie uitgeput, uit geputert. mijn angsten en mijn ongemakken en mijn ah ja, genante situaties. Ah ja. Dat alleen al, ja. En, en, en ook als mens vind ik, als je wat angstig bent, wel zeker dat je toch meer nadenkt over het leven. En dat je dan toch ja, geestelijk ruim denkt en je wordt er toch ruim denkender van, denk ik, ja. Juist omdat je uh, uh, moet onderzoeken van wat is er nou toch met mij aan de hand? Waar komt het allemaal ja, vandaan? Ook, ja. ja, ik denk iemand dat je knap is en waar dat alles alleen maar voor de wind gaat. Ik denk dat, dat je daar minder ruimdenkend ze dan mensen die toch wat tegenslag hebben in het leven... en moeten nadenken en moeten ook wat meer moeten vechten misschien voor iets gedaan te krijgen... Uh, dat was, geloof ik, het uh, idee die ook zegt... dat jij, uh, dat jij een, eigenlijk, eigenlijk gewoon een, een piekeraar bent. Philip is ook een piekeraar, vroeg, zegt hij. Hij moet veel nadenken over de dingen die hem overkomen... in situaties en relaties. De dingen glijden niet zomaar van hem af, in tegendeel. Mm -hmm. Ja. Dat is waar. Maar dan lijkt me nu wel heel vermoeiend waar jij in zit... In die acht baan van. Want ik bedoel, je bent nu aan het toeren in Nederland, maar ondertussen doe je. alle mogelijke televisieprogramma's. Je bent de hele zomer in Afrika ik heb, ik heb, Heel weinig tijd om te piekeren. Ja, maar ook niet om te reflecteren. Of ja, dat heb je dat zo, niet zo, nodig? Zo. Jawel, ik heb dat zeker nodig. En ik, ga, ik doe nu de slimste mensen in België. Iedere dag. Ik heb dan net iedere werk achter de rug. Dus het, uh, het eerste dat ik nu ga doen is. Uh, met zich als terugnemen en reflecteren, ja. En dan? En eens nadenken en ja. Nee. Twee vragen van luisteraars. Ik ben ervan overtuigd dat Philippe inderdaad in Nederland gaat slagen. Niet vanwege het stereotype Belg zijn... maar vooral omdat hij past tussen de Nederlandse cabaretiers. Zijn droge humor het adrem zijn. Ik ben een liefhebber. Zijn beide shows op DVD en in Oorschot ben ik naar de show geweest. Geweldig. Dank u. En dan brrr, ik zit nu net te luisteren naar die Belgische cabaretier. Ik vraag me af hoe zit het met zijn ware gevoelens naar bijvoorbeeld Nederland en allerlei andere dingen. Ik, <laughs> ik proef passieve agressie. Als je, be, als je begrijpt wat ik bedoel, dat zegt Ineke. mij begrijpt wat dat wilt? Ik proef passieve agressie. Ik denk dat er Volk vooral dat passieve doet? agressie bij Ineke zit. Ah ja, ja, het is bij mij in het geheel niet. Heel ah, okay, niet. Oef, ja, maar het kan hè, dat ik... Uh... Ja. Schrik je daar nou van? Ze mag je iets vragen, ik zal eerlijk uh, antwoorden. Zal Wat ik dat... zeggen ja? Ik vo... Ik vo... ja? Wat ga je op die tegel schrijven, Philippe Geubels? Ik denk, je leeft maar één keer. Ja, denk je? Ja, of is dat te simpel? Ik vind het vrij simpel. Ja, maar, Volgens mij zit er meer in jou. We, um, in België is er een uh, gezegde... en ik vind dat dat perfect slaagt op wat het leven is. Dat zegt, uh, het leven is lekker een preut, hoe meer dat je lekt, hoe meer leuten. <lacht> Verstaat je dat? Wat zoiets betekent als het leven is uh, als een prutje. Ja, natuurlijk. Als je het vertaalt, is het minder sappig natuurlijk. En ah, laat het gewoon platten. zo staan. Maar, ik snap het heus wel. Ja? Ah, Oké, okay, nee, ja. vertaal toch maar, zegt onze Vlaamse... Ah ja. Dus het leven is eigenlijk zoals een vagina. En hoe meer dat je eraan likt, hoe meer plezier dat je hebt. <lacht> Ik had hem inderdaad niet begrepen. <lacht> <lacht> <lacht> Dit is de mooiste tegel tot nu toe, Philip Geubels. Dank je wel. <lacht> het was mij een waar genoegen in elk geval. Zo dadelijk op deze zender. Twee dingen. Ghost America. Alice de Bruin spreekt met twee mensen in New York. Een mooie avond verder. Dank meneer Geubels, dit was aflevering 2525. Morgen praten wij met actrice Janke Dekker over de voorstelling Contrapunt, die gebaseerd is op het gelijknamige boek van Anna Enkrist. Tot dan. Radio 1: hey. Kunststof. NTR brengt cultuur.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 ...belangrijke en gewone mensen. Dat lijkt mij nou toch wel leuk om een keer te weten hoe het is om een man te zijn gewoon. Tegenover zullen van jezelf te zijn. Over de zin en onzin van het leven. Laten we gewoon uh, wat meer op elkaar letten en een beetje voorzichtig zijn met elkaar. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Ik heb vaak met en dat ik, ik vind het leuk naar het kijken... ...maar ik weet niet goed waar ik naar zit kijken. Iedere werkdag van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Betaal je niet blauw? Ga naar kioseradocumentsolutions.nl en ontdek de Task Alpha Multifunctionals met ProRato Color System. Kiosera. Bejafar. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Dit is radio 1.